In Liechtenstein heeft de politie vier lichamen gevonden. Het lijkt te gaan om een gezinsmoord. Het zijn twee ouders en hun kinderen van in de veertig. Het lichaam van de zoon werd gisteren als eerste gevonden. Het lag aan de oevers van de rivier de Rijn, vlakbij de hoofdstad Fadouche. In de middag werden de drie andere lichamen gevonden in een appartement. De politie doet nog onderzoek naar wat er is gebeurd. De brandweer heeft op meerdere plekken in het land op eerste kerstdag branden geblust. In Valkenswaard was een uitslaande brand op de derde verdieping van een woning. De bewoners konden veilig naar buiten. In Benschop brak een schoorsteenbrand uit die oversloeg naar een rieten dak. Om die brand te blussen werden volgens RTV Utrecht speciale rietdakteams ingezet. In Baan brak brand uit in een woning boven een cateringbedrijf. Voor zover bekend raakte bij de branden niemand gewond. Schaatsbond KNSB houdt de Nederlandse ijsvloeren nauwlettend in de gaten. Mogelijk kan ergens in de komende dagen de eerste marathon op natuurijs worden gereden. Volgens kenners is zaterdag de grootste kans dat dat lukt. Afgelopen dag werd er op verschillende ijsbanen ook al geschaatst. En komende ochtend kan dat waarschijnlijk ook. De temperatuur bleef in de beeld de hele dag onder nul. En daarmee is het de eerste ijsdag van deze winter. En de koudste eerste kerstdag in ruim 30 jaar. Het weer helder en het is tussen de min 3 en min 7. Tweede kerstdag is zonnig en koud met 0 tot 3 graden. Er staat een zwak tot matige oost-noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 FM.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 Er is verkt te veel te zeggen.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 Ik ben mezelf niet de jaren, die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet de die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet de die nooit geweest. Ik ben mezelf niet de al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet de die nooit geweest. through. So much from you